Sit van der Linde met het NOS Journaal.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 Het invoeren van een avondklok in Nederland is voor het kabinet nog steeds een serieuze optie, maar er is meer overleg nodig voordat zo'n maatregel ook daadwerkelijk wordt ingevoerd, zeggen Haagse bronnen. Het kabinet overweegt een avondklok tussen 8 uur 's avonds en 4 uur 's ochtends.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 Met nu Peaceful Radio. Ja, Welkom terug bij Peaceful Radio Show. Zal even de schuiftjes bijstellen. Welkom terug bij de Piso Radio Show 1421, uur 2, Stairway to Nirvana van Samir Bhutti. Daar uh, beginnen we dit mee, ook een gloednieuw album. Ja, het houdt niet op, het komt elke week komen er meer bij dan ik eigenlijk kan draaien. Maar goed, we gaan dapper voor, we zien het aan het eind van het jaar wel weer. Sketches, dat is een nieuw album van Michelle Even kijken. Nou ja, ik laat het er even bij zitten. Kijk maar even op de website. Ik breek mijn bek over al die namen die ik helemaal niet uit kan spreken. Maakt niet goed, maakt niet uit. Michelle, het is allemaal genoteerd. En ze heeft haar eigen bandcamp... Uh website en daar staat dit album sketches staat erop met de nodige informatie natuurlijk dan gaan we afsluiten met uh, even kijken Tron Siversen, ja, dat is een meneer uit uh, Scandinavië. ...heeft prachtige muziek gemaakt met Voices From Heaven. En het was zo'n succes dat hij ook nooit Voices, Voices From Heaven nummer 2 heeft gemaakt. Maar ja goed, wij gaan naar nummer 1 eh, luisteren. Muziek uit 2014. En dat, eh, dat doen we net zeker voor. Pistolradio.info, de website van dit programma. Veel luisterplezier. Listening to Peaceful Radio. I'm Shambu. Please visit my website at shambumusic.com.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 listening to peaceful radio please visit my website starparody.com